In totaal gaat het om zo'n 200 mensen. Er werken 5300 mensen bij de distributiecentra. Volgens de Bond is meer dan de helft uitzendkracht. Albert Heijn zegt dat dit ruim een derde is. Het parlement in Cyprus baagt zich over een plan om de banken in het land te herstructureren. Dat heeft de president van de Cypriotische Centrale Bank gezegd. Details van het plan zijn niet bekendgemaakt. Wel zei hij dat spaargeld tot 100.000 euro gegarandeerd is... en dat faillissementen van banken zullen worden voorkomen. Het kabinet wil de vangst van de wolhandkrab in Nederland niet opnieuw toestaan... ook al is een meerderheid in de Kamer hiervoor... In de wolhandkrab kan het giftige dioxine zitten. De Kamer vindt een waarschuwing op het etiket voldoende om consumenten te wijzen op de gevaren. Maar staatssecretaris Dijksma vindt het risico te groot. Zij vindt de volksgezondheid belangrijker dan het economisch belang. Staatssecretaris Dijksma laat onderzoek doen naar erfelijke gebreken... bij Labrador retrievers en Persische katten. Labradors kampen door doorfokken... vaak met misvormingen aan heup- en ellebooggevrichten... of hebben oogafwijkingen. En ook Persische katten hebben vaak oogafwijkingen... en daarnaast problemen met de ademhaling en de nieren. Er loopt al een onderzoek naar gezondheidsproblemen... bij twee andere populaire dierenrassen, de chihuahua en de Franse buldog. Dan het weer, vannacht opklaringen, het gaat licht vriezen. Morgen is het overwegend droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt tussen de 2 en de 5 graden, maar er staat een ijzige oostenwind. Zaterdag veel bewolking met middagtemperaturen rond het vriespunt... maar door de harde wind voelt het dan een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Ah, en weer bij verkeersinformatie. Er staat file op de A16 Breda richting Rotterdam... vanwege werkzaamheden tussen Zevenbergsenhoek en de randweg Dordrecht. 4 kilometer.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 Het is 4 over negen. Welkom terug. Voormalig Tweede Kamerleden Boris van der Ham en Hero Brinkman zijn hier. We gaan het hebben over Mark Rutte. Veel kritiek de laatste tijd op onze premier. Hij zou te onzichtbaar zijn en meer zulks. Dat zometeen. Uh, Hero, welkom alvast. Dank je wel. Uh, hoe zit het eigenlijk met jouw uh, politiecarrière? Want ik weet dat jij op een gegeven moment... Uh, nou ja, de politiek is een beetje over, hè, kunnen we wel zeggen. Um, uh, dus uh, terug naar de politie wilde jij... Maar nou, ik, ik, ik hoop wel als een heentje Davids ooit weer terug te komen uiteraard. Maar, uh, in de politiek bedoel in je? In de politiek. Uh, maar misschien ook wel bij de politie. Ik ben inderdaad uh, druk in onderhandeling, nog steeds. Ik, uh, ik heb zelfs vandaag nog uh, een e-mail gekregen van de politie. Ze zien je aankomen, jongetje. Dat vind band. ik echt heel erg netjes van de politie Amsterdam. De eenheid Amsterdam, moet ik zeggen. Uh, dag Boris. Ja, uh, Boris van Amsterdam. Uh, ook binnen. Want um, um, ze nemen het heel serieus. Er zijn twee problemen. Aan de ene kant het vinden van een geschikte functie voor oud-buurtregisseur uh, Hero Brinkman. Mm -hmm. die, waar, dat besef ik me ook wel. Die niet zomaar weer op straat kan petten op en, uh, en daar het politiewerk hey, van Dat is graag problemen in plaats vraag, van problemen oplossen. Problemen. <laughs> dat begrijp ik ook wel. Uh, en aan de andere kant natuurlijk, van ja, oké, okay, uh, Brinkman heeft al politieke aspiraties. Ja. Hoe gaan we dat in de toekomst doen? Hoe gaan we uh, de openheid en de... Maar je bent al uh, praten. dus dat vrij, is eigenlijk De vrijheid van meningsuiting van ook een individu ja. als heer Brinkman, hoe gaan we dat in goede kanalen leiden? Precies, maar je bent in gesprek. Ja, absoluut. Maar dat is iets korter. Um, je ja. kan uh, meepraten natuurlijk, uh, en dat doe je via Twitter met hashtag BN2D. Today. Today's ja. Topics. Uh, we gaan het zo meteen hebben. Ook nog over uh, de Dave de moordzaak Boris van der Ham is inmiddels aangeschoven. En Lucie Kink niet ja. te vergeten met Today's Topics. Winfried, wat een idiote dag was het vandaag. Nee, nee, nee, ik moet het even goed zeggen. Want mevrouw Verzette uit Tiel moet het ook kunnen begrijpen. Laten we nou gewoon eens even kijken naar Gelderland. Daar is het eerste Kiefiets ei gevonden. We hebben weer een kievies ei en we zijn daar heel erg blij mee. En het is een mooi ei, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik zo zeggen. Ja, het is een mooi ei, Mart. Hij is uh, ja, de klein en gespikkeld zoals we dat wel kennen van die kievies eieren. De eerste kievies ei van Nederland, gevonden dus dit jaar in Ede. En gevonden door Harry Dekker. Meneer Dekker, hoe laat vond u hem vanochtend? Ik vond hem om 7 uur 25. Dat is belangrijk hè, dat tijdstip. Dat tijdstip is belangrijk, want je moet het ook doorgeven natuurlijk aan de landelijke coördinator. Ja, bij te laat of je wacht een half uur, loop je het risico dat iemand anders je voor is. Ja, dames en heren, we zijn een gek volk. Mag ik dat zeggen? Ja, <laughs> dat mag ik zeggen. Winfried zegt de naam Harry Dekke. Jou iets? Ja. Ja, dat is dus die man die dat kievisei vond. Um, weet je wat het is? Wij weten niets van kieviseieren. En die gekke Harry Dekke, die vindt hem dus gewoon. Ik buig mijn hoofd zeer diep en zeg thank you. Zo kun je stellen, ja. Als eerste van Nederland. Is toch uh, heel bijzonder. Maar u bent een trotse man. Hoe gaat u het nou vieren vandaag? Want het is een uh, heugelijk moment in uw leven. Wat ik al noemde, dan vanavond een borreltje op drinken. Klein feestje vieren. Ik heb van de coördinator een mooie taart gekregen. Dus die zal lekker bij de koffie smaken vanavond. Ja, je hoort het, Mart. Yes. Taart en uh, ja, een borreltje. Uh, dit ei, dat wordt, uh, of de vondst van dit ei dat wordt uh, uitgebreid gevierd vanavond. Ja, het is trouwens voor het eerst in 17 jaar dat ze weer eens een ei vinden... daar in Ge Gelderland, tenminste voor het eerst. Ja, we gaan praten over de wolhandkrab. Daar zijn er ontzettend veel van in de Nederlandse rivieren. Maar daar mag dan weer niet op gevist worden. Want door de verontreinigde rivieren zouden de krabben te giftig zijn. De SGP zegt nu dat het allemaal onzin is. Ja, een krab. Hè? Uh, gewoon zo'n beest met een, met een hoop pootjes die, uh, die alle kanten heen gaat. Hoe smaakt hij? Geen idee. En ik moet eerlijk zeggen dat als ik hem zie... ik ook niet direct zelf trek krijg, maar de Chinezen wel. Ja, precies. Die Chinezen die lusten daar wel pap van, van die wolhandkrabben. En dat is ook niet zo gek, want het zijn eigenlijk hun wolhandkrabben. Ja, hij is ooit eens een keer met een boot meegekomen uit China. En gewoon als verstekeling, zeg maar. Um, ja, in de loop der tijd zijn er miljoenen uh, bij elkaar gekomen. En dat komt ook omdat dat ding ongelooflijk vruchtbaar is. Ja, die wolhandkrabben die doen het dus als konijnen. En dus zijn er door de jaren heen miljoenen van die smerige beesten bijgekomen. Er zit onderop vrouwelijke krab zit zo'n klepje, die gaat na bevruchting op een gegeven moment open. En dan komen er letterlijk duizenden van die kleine spinnetjes uit. Ja, en waar SGP klepje zegt, daar bedoelen ze dus een geslachtsorgaan. Punt is dus dat er dus heel veel van zijn, maar je mag daar niet op vissen. In de Nederlandse rivieren zit namelijk dioxine en dat is giftig. En wordt door de krabben opgenomen in het vlees. Maar het mooie is dat die dioxine er wel in zit, maar in een heel beperkt deel. Dat zit in het bruine vlees, dat zit ongeveer in het midden van het lijf.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 is er niks aan de hand. Bij d 60, bijvoorbeeld, denken ze daar weer heel anders over. Daar vinden ze dat wolhandkrabben wel giftig zijn. De SGP wil nu dat er vanaf 1 april weer gevist kan worden... op de wolhandkrab. Zo, toch een paar keer wolhandkrab gezegd. Op 3 dan Cyprus. Minister Dijsselbloem is voorzitter van de Eurogroep... en zei vandaag in het Europese parlement... een welgemeen optie tegen de parlementsleden. Want dat reddingspakket dat hij had bedacht... Eh, dat viel uiteindelijk toch niet zo lekker in Cyprus. Dank uh, u. Well, Als Eurogroep-president, ik take verantwoordelijkheid voor that. En als de is het me. Ja, allereerst Dijssel. Lekker accentje, dat klinkt goed. Dank uh, u. You. Well, you're welcome, sir. <laughs> maar goed, een <hey>, uh, <laughs> beetje lullig is het natuurlijk wel... Hè, dat het eerste is wat je doet als Mr. Euro... dat, dat blijkt dan een enorme hashtag veel te zijn. Not sure that this, this package is completely gone and failed. Ja, nou, daar denken ze in Cyprus toch best yeah. wel anders over. Uh, daar zijn ze namelijk pist. De Europese Unie, they, they throwing us down the cliff. Nou, we zijn heel boos want het lijkt wel alsof de Europese Unie ons van de klif gooit. And ja, if they cut it to save Cyprus, we all would give money. But they don't want to save us. They want to throw all the blood we have. Dat mevrouw is echt heel erg boos. Ja. Inmiddels wordt er nog druk vergaderd over een nieuw plan, een nieuw reddingsplan voor Cyprus. Dan op tweede verjaardag van Ronald Koeman. De trainer van Feyenoord is vandaag 50 jaar geworden. En toen hij vanmorgen aankwam bij de training, stond daar een grote Abraham Pop op hem te wachten. Hey! Hey! Hey! Hey! Lekker sfeertje dus daar. En, en Ronald, ja, die vond het leuk. Ja, hij kon... Uh... Toen ik uh, de poort binnenreed, uh, Abraham niet, uh, niet ontwijken. Dus ja, en, uh, dat was de zoveelste uh, moment dat ik dacht van ja, je wordt echt ouder. Ja, zeker dat hij ouder wordt. En hij viert dat vandaag. Nou, klein. Ja, echte uh, tractatie. Echt heel veel heb je niet hoeven te halen hè, met al die internationals in, uh, in Noordwijk. Nee, nee. nee maar die, die houden nog wat te goed. hè, die krijgen een mooi boek. Oh, ja, inderdaad. Ja, dat boekje. Ja, er is een biografie <laughs> van Ronald geschreven en die komt... Uh, Toevallig vandaag uit. Hoe gaat de, de dag er verder nog uitzien? Ja, ik moet nog uh, voor de televisie iets doen uh, vanavond. Zoals je weet uh, komt er ook een boek uit. Ja, ja. Of, uh, inmiddels is hij al uit. Ja, je hebt een boek en die ga je promoten, we snappen het. De wereld draait door en ja, uh, ja, ja. Ja, daar willen ze wat uh, over weten. Ja. Nou, het is wel de, gewoon, de wereld draait door natuurlijk, hè. daar willen ze echt niks weten over je boek hoor. Maar goed, en tenslotte, wat zijn je hoogtepunten van je leven? Nee, er zijn meerdere meerdere momenten geweest. Als voetballer uh, EK88. <lacht> mm, nee, niets personeeler? Nog personeler, uh, persoonlijker qua mm. voetbal... Uh, ja, Europa Cup 1 met Barcelona, Wembley hm. tegen Sampdoria, de winnende kol. Ja, uiteindelijk bleek de winnende kol een Chinese kol te zijn. Roland Koeman had hem gevocht met kip en cashewnoten. Oh. Oh. Okay. Ten slotte nog nummer 1, waar de hoogbezoek vandaag de Turkse premier Erdogan kwam op visite. Weg met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 Uiteindelijk verliepen de demonstraties rustig, waar veel mensen dan wel weer blij mee waren. Zoals bijvoorbeeld Joost Eertmans. Gecomplimenteerd, mans. Ja. Met de rust die er is gebleven. Nee. Vandaag is gebleven e op de Nederlandse uh, pleinen. Dankjewel. je wel. Gecomplimenteerd, mans. Ja, dat is zo'n in, indruk in van zijn gehoord. Ja. Nee. Ondertussen staat Rutte, een onderontje met Erdogan. En daarin botste hij over de zaak Unis. Uh, de Nederlandse jeugdzorg werkt zo dat er altijd gekeken wordt of kinderen geplaatst kunnen worden. in een omgeving die ook aansluit bij de culturele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 En tot zover de topics van vandaag. Laten we maar gaan doorpraten hè, over Rutte. Ja, dat is een goed idee. Daar zitten twee uh, zware heren hier aan tafel, uh, figuurlijk gesproken. Ik dank jou alvast, Luc. We <lacht> zien je zo meteen uh, nog terug over de tweets. Gaan we het nu hebben over Mark Rutte. Want wat moeten we met dat gemor in Den Haag? De premier is onzichtbaar. Hij heeft geen visie als het om grote zaken gaat. Of hij laat ze in ieder geval te weinig horen. Dat is wat je de hele tijd hoort. Vanochtend was er dan toch ineens groot nieuws. Opeens bleek dat Rutte wel degelijk met de vuist op tafel kan slaan. Hij zorgde er persoonlijk voor dat er een verbod op wilde circusdieren kwam. Boris van der Ham, voormalig D66-Kamerlid, wat een daadkracht ineens... Ja, ja, ja. Ik, ik vond het wel fantastisch, eerlijk gezegd. Want ik dacht altijd dat het van de Partij van de Arbeid kwam. Ja. Uh, van Diederik Samson, die zo vegetariër en zo. Dus ik dacht, van, dat komt daar wel vandaan. Dus het was, was zeer verbazingwekkend. Nee. En ik begreep dat zijn goede vriend Jort Kelder... dat hij dat zou hebben ingestoken, maar die ontkent dat weer. Dus ja, het is ja, weer het, een beetje een raar, raar verhaal. Het stond in de Telegraaf, dus het ja. is allemaal waar natuurlijk. Uh, uh, Rob Brinkman, voormalig uh, PVV-jaar natuurlijk... nog samengewerkt met Mark Rutte... Um, zou hij zich onder druk laten zetten door vrienden? Werkt het eigenlijk zo een beetje in de politiek? Dat je toch nou, luistert dat, hier en daar dat, naar Dat dit zal dit soort ongetwijfeld uh, her der bij een bepaald onderwerp wil meespelen. Maar in dit geval is het, uh, is het eigenlijk een, een opgelegde zaak. Want uh, ook de, de circuslobby die is ervan doordrongen... dat uh, zij hun imago moeten verbeteren. En ook daarin zijn een aantal grote spelers die al zeggen... Van, joh laat ons die, uh, die wilde dieren maar gewoon uh, ja. afstoten. Ja. Uh, de circuslobby heeft ontzettend veel last van allerlei uh, extremisten. Maar voordat jij nou uh, jouw eigen standpunt over de circus wilde dieren gaat verkondigen... even naar Mark Rutte. Want het uh, uh, ja. is natuurlijk een beetje een manier om aan te tonen... dat uh, de man een beetje onzichtbaar is. Ja. Uh, uh, uh, in één keer komt hij dan met dit naar buiten. Um, uh, wat is nou de meest typerende eigenschap die jij kent van Mark Rutte? Ja, Mark Rutte weet, uh, uh, is een pragmaticus op en top. Uh, het is een liberaal, maar hij uh, onderhandelt niet hard... Dat heb ik zelf ook een keer meegemaakt. Hij onderhandelt niet hard. En daar waar hij veel weerstand ondervindt... is hij heel erg gauw bereid om de wind de andere kant op te laten gaan. En dat is verkeerd? Of is dat juist wel handig in de politiek? Nou, ja, kijk, zeker in een tijd van crisis. Als je in een tijd van crisis een kabinet als, als liberale partij... Een kabinet gaat vormen met, uh, met links en mm -hmm. een paarse coalitie. Uh, dan moet je echt heel erg uh, voorzichtig zijn, want dat betekent ja, maar heeft dat het ook met de, de Red, middeninkomens, toch? Ja. ja, maar kijk, de, niet zo goed. De, maar misschien moet je, misschien had je beter kunnen besluiten om in een tijd van crisis, in een, in een recessie zoals we nu eigenlijk leven, had je beter kunnen besluiten om helemaal maar niet te gaan regeren. Want als je dat gaat doen met maar iemand links, moet het doen. Ja, maar als je dat gaat doen met links, dan weet je dat de middeninkomens... De pineut zijn, maar even over Mark Rutte, want daar blijf ja. ik het op terugkomen. Maar dat is alvast de waarschuwing voor de hele uitzending. <laughs> ja, ja, uh, wat. wat mist hij dan? Ik, ik denk dat hij uh, te pragmatisch is. Uh, ik denk dat je moet staan voor je idealen, voor, je, voor daar waar uh, je stemmers voor staan. Uh, ik, ik heb vandaag weer een, een, een, een makelaar gesproken. Uh, ik heb vele ondernemers gesproken de afgelopen tijd. Die hebben allemaal VVD gestemd. Mm -hmm. En die zien gewoon uh, dat, dat zij gepakt worden door die VVD. Diezelfde VVD waar ze eigenlijk hun hele leven al op stemmen. Dus met andere woorden, een heel groot gedeelte van die aanhang... die, die zit met de handen in het haar. Die weten niet meer waar ze straks op moeten gaan stemmen. Oké, okay, we zetten even Mark Rutte neer. We gaan er straks uitgebreid over praten aan de hand van een paar stellingen. Uh, Boris, Mark Rutte, wat is nou iets waar jij gelijk aan denkt? als je aan Mark Rutte denkt? Dat hij heel erg hartelijk is. Het is iemand die, als je die tegenkomt, zegt... Hé, hey, hallo, hi, hoe gaat het, ja, weet je? Zo kennen we ook op tv. Ja, ja. Maar zo is hij ook in het echt. En um, Wat dat betreft uh, is het een hele, hele aardige man. Ik denk wel dat... Um, ik zit er toch een beetje anders in dan, dan Hero Brinkman. Ik ben hier ook niet meer als partijpoliticus... Hè, maar als politiek analist voor BNN. Um, ik, weet je, het probleem is... er wordt over hem gezegd dat hij te weinig visie heeft. Dat vind ik altijd een heel flauw verwijt. Want dat wordt altijd gezegd... tegen elke politicus. Van, ja, hij heeft te weinig visie. Dat vind ik een beetje onzin, eerlijk gezegd. Hij heeft zijn visie, dat is een verkiezingsprogramma. Alleen het probleem is dat je in Nederland nooit een meerderheid hebt. Dus je moet altijd... Compromissen sluiten. Ja. En, Tot zover je... nog niet zoveel nieuwsporen. Nee, dat weten we natuurlijk. Dat klopt. Maar dan zie je dat onderhandelen, dat vindt hij eigenlijk niet zo heel erg leuk. Want als je nou ziet bijvoorbeeld in het voorjaar van vorig jaar, toen moest hij opeens onderhandelen met uh, GroenLinks en de partij van en, en D66 en de ChristenUnie. En toen heeft hij eigenlijk, is hij eigenlijk weggedoken. Toen heeft hij dat eigenlijk uh, de jaar gelaten doen, de oude minister van, van, uh, van, van, van Financiën. En daar was hij helemaal niet bij aanwezig. Nu zie je ook weer dat als er alleen relletjes zijn. Kortom, en ook dat er te trekken, als we daar even hij, naam aan willen geven. Hij gaat weg. Hij, loopt, hij, hij gaat weg bij het conflict. En, hij wil, en dat is jammer, want aan de ene kant voorkomt ja. dat... dat hij heel erg in problemen komt. Maar aan de andere kant kan hij dus ook nooit oogsten als het een keer lukt. Mm -hmm. en dat lukt hem dus voortdurend niet. We gaan zo meteen een paar stellingen aan jullie voorleggen. En daar kunnen jullie dan los op gaan. Uh, Mark Rutte heeft geen flauw idee hoe Nederland er over tien jaar uit moet zien. Dat is een van de stellingen. Denk daar eventjes rustig over na. Gaan we ondertussen nog even naar... Hebben jullie trouwens iets met poëzie? Ja, hoor. Ja? Lees je wel eens poëzie? Of, nee, bringt nee? Nee. Brinkman niet? zo. Nee. Nou, misschien is dit wat, want we hebben een eigen huisdichter. Uh, vanwege de nacht van de poëzie aanstaande zaterdag. Uh, onze BNN-man uh, Tim Hofman die heeft een selectie gemaakt uit zijn Instagram-gedichten. Uh, mensen die op Instagram zitten. Ed, de broer van Roos. En Het klinkt zo. Jos, die bent twee mongolen en een trommel en een fluit. Het klinkt volkomen kut en zo ziet het er ook uit. Straks meer, Tim. Left outside alone. Anastasia. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. In Exit Holland gaan we zo meteen naar Kosovo. Daar zijn ze blij, want sinds dit weekend zijn er exact 100 landen die Kosovo erkennen. Je kan meedoen natuurlijk, hashtag BNN Today of ga even naar facebook.com/bnnn Today. Nieuws rond de Deventer-moordzaak. Advocaat Geert-Jan Knoops dient vandaag een herzieningsaanvraag... in die geruchtmakende zaak om die weer open te krijgen. Rob Vorking van RTV Oost, die praat ons zometeen helemaal bij. Maar eerst nog eventjes Deventer-moordzaak. We weten er veel van, bekende naam, maar hoe zat het ook alweer allemaal precies? De Deventer-weduwe Jacqueline Wittenberg... wordt op 23 september 1999 in haar huis vermoord. Ernest Lauwers, die haar boekhouding doet, wordt hiervoor opgepakt... Lauwers wordt in eerste instantie vrijgesproken, maar in hoger beroep alsnog veroordeeld tot 12 jaar cel. Ernest Lauwers blijft ontkennen en in 2004 vindt ook de Hoge Raad dat de zaak opnieuw bekeken moet worden. Er is dan inmiddels nieuwe informatie opgedoken, Lauwers DNA zit op de blouse van de weduwe. Dit is voor de rechtbank genoeg voor een nieuwe veroordeling, Lauwers moet meteen terug naar de gevangenis. In 2006 komt er hulp. Onder andere Maries de Hond is overtuigd van Lauwers onschuld... en de opiniepijler wijst de klusjesman van de weduwe aan als mogelijke dader. Maar de rechterlijke macht is onvermeurbaar. Op 22 april 2009 komt Lauwers vrij. Zijn straf zit erop. Maar de twijfels rond wie Jacqueline Wittenberg vermoorde zijn nooit verdwenen. Dat zijn de feiten. Onderzoeksjournalist Rob Vorkink, goedenavond. Goedenavond. Jij volgt deze zaak al vanaf het begin voor RTV Oost. Kent alle betrokkenen, alle details van de zaak natuurlijk. Uh, het herzieningsverzoek is ingediend op basis van uh, twee zaken eigenlijk: DNA en telefoonmasten. Zullen dus we eerst maar eens met die telefoonmasten beginnen? Wat is daarmee aan de hand? Nou, het is zo dat uh, justitie in eerste aanleg uh, altijd beweerde: dat um, het telefoontje van, uh, van Lauwers. dat dat uh, is aangestraald op de telefoonmast in uh, Deventer van KPN. Mm -hmm. En uh, daarvan uh, zegt justitie: nou, dat betekent dus dat uh, Lauwers uh, rond de moord. Uh, rond die donderdagavond. Uh, dus in de buurt van Deventer moet zijn geweest. Maar dat klopt niet, want uit onderzoek blijkt nu uh, uh, vanuit Amerika... dat um, um, Knoops betoogt dat uh, het telefoontje is aangestraald. Uh, weliswaar op die telefoonmast in Deventer. Maar dat um, uh, in dit geval Ens het telefoontje gepleegd heeft... in de omgeving van de A28, waar die reed op weg naar huis... Ah. en die had eigenlijk moeten worden aangestraald uh, bij de telefoonmast van het Harde. Maar ik ging dus naar Deventer. En Lauwens heeft ook altijd gezegd... ik belde vanuit de auto, dus ik kon er helemaal niet zijn. Ja. Toch? En, ja, klopt. klopt. En de um, uh, justitie ging er dus vanuit, nou, als hij aangestraald is uh, bij die deventer zendmast, mast dan moet hij in de buurt van Deventer hebben gereden. Maar nou blijkt dus uit dat onderzoek dat door ja, buitengewone weersomstandigheden... zoals we dat uh, atmosferische omstandigheden uh, uh, uh, noemen... Ja. is het mogelijk dat bijvoorbeeld de persoon hier rijdt... en niet bij de dichtstbijzijnde mast wordt aangestraald, ah, okay, ja. maar veel verder. Dan zoekt je telefoon eigenlijk een andere mast op... omdat die dichtstbijzijnde mast even niet beschikbaar is. Dat dat, dat is wat dat onderzoek zegt. Ja. Uh, dan misschien interessanter, die, de hoeveelheid DNA. Ja, daarvan dat kwam in één keer als een, uh, ja, een duveltje uit een doosje tijdens het uh, proces, het nieuwe proces voor het gerechtshof in de bos naar voren. Dat er dus zeg maar DNA-materiaal van Lauwers is gevonden in de bloes van uh, de weduwe. Een bloes overigens, blijkt dus in één keer dan een belangrijk uh, bewijsstuk te zijn. Maar die heeft daarvoor uh, ja, heel lang in een uh, politiebureau uh, gelegen, in een verfrommelde doos. Mm -hmm. Dus uh, ook in die zin al opvallend, als het zo'n belangrijk bewijsstuk is. Maar goed, DNA dus gevonden, dat presenteerde justitie als zijnde... nou, daar zat zoveel DNA-materiaal van, uh, van Lauwers in... die moet het wel gedaan hebben. Maar nou blijkt dus, uit, uit nieuw onderzoek ook weer in Amerika gedaan... op verzoek van uh, Raadman Knoops... Dat dat helemaal uh, niet veel DNA-sporen zijn geweest. Mm. Maar als je het goed bekijkt, slechts uh, een minim aantal DNA-sporen... als ik jou een hand geef, dan heb je al 7500 uh, DNA-cellen uh, uh, uh, op je, op je hand dat van mij. Dat maar niet doen dan, hè? Nee, nee, nee. Maar uh, en van, van Lauwers zijn er 60, 70 gevonden mm. in die bloes. Wat nou als dit genoeg is om uh, uh, het herzieningsverzoek inge uh, ingewilligd te laten worden? Wat gebeurt er dan precies? Nou ja, dan, uh, op het moment dat dat gebeurt... Uh, dan zal het proces opnieuw moeten worden gevoerd. Eigenlijk krijg je dezelfde stap als uh, in 2004 toen de Hoge Raad zei... van de zaak moet opnieuw worden voorgebracht uh, voor het gerechtshof in Den Bosch. Omdat toen bleek dat Lauwers was veroordeeld uh, op het verkeerde moordwapen. Moet je je voorstellen. Toen al uh, zo'n justitiële blunder. Nou, dat gaat dus nu dan als uh, het herzieningsverzoek wordt goedgekeurd... dan komt er dus opnieuw een proces. En mocht ja. daar dan uit blijken dat Lauwers dus inderdaad ten onrechte... Vast heeft gezeten. Ja, dan volgde dus een schadevergoedingsprocedure. Um, uh, of het nou wel of niet ingewilligd wordt... dit is natuurlijk sowieso al pijnlijk uh, weer voor de betrokkenen in deze zaak. Uh, ook voor politie en justitie. Jij kent die mensen. Jij weet ook het team dat erachter zit. Zijn dat nou nog steeds de mensen die er vanaf het begin af aan al bij betrokken zijn? Je zou kunnen zeggen, hé, hey, misschien moet daar eens een ander team op. Nou... Ik zou het anders willen stellen. Vaak is het zo dat de politie op zich goed werk levert... maar heel vaak ontstaat er ruzie tussen politie en justitie. Er zijn veel meer voorbeelden van, van zaken... dat in eerste aanleg politie uh, het vizier heeft op een bepaalde verdachte. Mm -hmm. Dan blijkt gaandeweg het onderzoek... dat er eigenlijk een andere uh, potentiële verdachte in beeld komt. Alleen, ja, dan uh, uh, is justitie vaak niet bereid... om die eerste verdachte te laten gaan uit angst voor imagoschade. Mm. Nou, um, uh, ga ik je niet vragen wie het wel heeft gedaan... want dat is altijd gevaarlijk in deze zaak. Dat heeft Maurice Lond ook wel eens gedaan... en heeft hij veel problemen meegekregen. Maar ik ga je toch vragen, heeft Lauwers het gedaan? Jij kent die zaak net zo goed. Nou, ik zeg je, er zijn uh, wellicht een aantal aanwijzingen... Dat die Lauwers in de buurt brengen. In elk geval, Lauwers is de dag van de moord bij de weduwe geweest... omdat hij kort daarvoor was aangewezen... als uh, executeur testamentair van deze weduwe. En zou dus een belang kunnen hebben in zeg maar, het geld. Um, maar daarnaast... Uh, is er een, een, een jongen, uh, de klusjesman, laten ja. we hem noemen... Ja. daar zijn net zoveel aanwijzingen tegen, en misschien nog wel meer... want die werd namelijk kort voor de moord onterfd... Uh. was nogal een agressief baasje... en zijn alibi van die donderdagavond rammelt... en dat heeft zelfs zijn vriendin later in een verklaring uh, nog toegegeven... van, maar luister, uh, ik heb weliswaar in eerste aanleg gezegd... Van dat hij zeg maar, rond het tijdstip van de moord bij mij was... maar ik kom op die verklaring terug, want hij uh. was helemaal niet bij mij. Uh, ik hoor, jij denkt dat uh, Lauwers het niet gedaan heeft. Nou, laat ik, het, ik wil het anders zeggen. Want dan zou ik me schuldig maken aan hetzelfde als wat Maurice de Hond Laten doet. Laten we dat niet doen. Namelijk, nee, ik ga je nee. ook niet uh, forceren. Het gaat die, er uh, alleen competenie. om, ik denk dat er meer aanwijzingen zijn... tegen de klusjesman dan tegen Lauwers. Maar ja, Lauwers heeft wel negen jaar vastgezeten voor deze moord. Ik dank je voor je toelichtingen op de Deventer Moordzaak. Nieuwe ontwikkelingen dus en we blijven het volgen. Uh, uh, dank je wel, Rob Vorkink. Okay. Holland. Sinds dit weekend zijn er exact 100 landen die Kosovo erkennen als land. Een symbolische mijlpaal voor het kleine landje. En dat is allemaal te danken, althans vooral te danken aan de man achter het project Flying for Kosovo. Stefan van Dijk is onze exit-Hollander in Kosovo. Uh, dat uh, klinkt spannend romantisch, vliegen voor Kosovo. Wat, wat houdt het in? Goedenavond. Ja. ja, er is een uh, Amerikaanse Kosovaar die onder het motto Flying van Kosovo met een vliegtuigje de wereld rondvliegt. En in elk land waar het komt uh, probeert hij hooggeplaatste mensen te spreken om zichzelf van te overtuigen dat ze Kosovo moeten erkennen als onafhankelijke staat. Het is natuurlijk uh, uh, wel grappig, want die man die, dat is een die is naar het westen gegaan om zijn droom uh, waar te maken om piloot te worden. Mm -hmm. En nu gebruikt hij eigenlijk uh, die kwaliteit weer om zijn vaderland te dienen. Uh, een luxe lobbyist, hij doet dat met name in islamitische landen, omdat er ook isla veel islamieten zijn in Kosovo. Um, waarom doet ja. hij eigenlijk zoveel moeite? Waar is die erkenning voor nodig? Uh, de erkenning, nou ja, uh, kijk, het is vooral belangrijk dat, uh, of in ieder geval dat vinden de Kosovaren, dat uh, VN-lidstaat worden Eigenlijk is het een van de weinige landjes of gebieden in de wereld. Die geen uh, lid zijn van de, van de VN. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat, dat is al bijzonder op zich. Nou willen zij, uh, willen zij dat heel graag, maar dan moeten natuurlijk een hele hoop landen hebben die daar achter staan, want daar moet over worden gestemd. Ja. En ja, als ze uh, ooit uh, VN-lidstaat worden, dan heeft dat wat voordelen. En om te beginnen, zal het antwoord geven op de eeuwige vraag of Kosovo uh, van Servië is, of dat het een mm -hmm. eigen land is. Hè? Dus Kosovo of Kosovo. En een VN-lidmaatschap maakt het wat makkelijker om hulp te ontvangen bij uh, rampen of wanneer de vijandelijken aanvallen zijn. En uh, Kosovo kan dan uh, uh, uh, zelf wat makkelijker problemen aankaarten ja. in de, binnen de internationale gemeenschap. En het mag natuurlijk resoluties indienen en meestemmen over dat soort uh, over resoluties. Dus dat, dat, dat geeft een hele hoop voordelen eigenlijk. En um, het is eigenlijk nog een, een, een grappige voordeel... Um, uh, en dat heeft uh, eigenlijk te maken met de grootste bijzak van de wereld, namelijk voetbal. Oh, ja? uh, want het kost helemaal voetbalgek. Uh, hier, hier heb je zelfs de tienermeiden die hebben voorkeur voor of Real Madrid of Barcelona. Dat zie ik in Nederland een stuk minder. Er is alleen één probleem. Uh, als je geen lid bent van de VN, dan mag je ook geen lid worden van de FIFA of de UEFA. Ah. En uh, dat betekent dat we, nou we hebben vrijdag, uh, dat speelt oranje weer. <laughs> maar ook hele kleine landjes, zoals San Marino en, en Montenegro en dergelijke. En daar uh, ja, dus dat is een belangrijke bijzaak, maar belangrijker dan dat wij denken waarschijnlijk in deze kwestie. ja, absoluut. ja. Steven van Dijk vanuit Kosovo, dankjewel. Radio 1, het NOS journaal. Hier is Remon Serin. Het kabinet is niet van plan de vangst van de wolhandkrab opnieuw toe te staan... ook al is een meerderheid in de Kamer ervoor. In de krab kan de giftige stof dioxine zitten. De Kamer vindt een waarschuwing op het etiket voldoende... maar staatssecretaris Dijksma vindt het risico te groot. Albert Heijn en de FNV zijn het eens geworden over een nieuwe cao... voor de medewerkers bij de distributiecentra. Daarmee komt een einde aan de acties van de FNV-leden... die eind vorige week begonnen. De partijen hebben onder meer afgesproken dat uitzendkrachten... die drie jaar bij de supermarktketen werken, een contract krijgen... Steeds meer mensen lezen kranten en tijdschriften op hun computer, tablet of telefoon. Vooral de tablet werd veel meer gebruikt, zo blijkt uit een enquête. Opvallend is verder dat mannen en hoger opgeleiden, boven de 35, hun krant vaak op een tablet lezen... terwijl jongeren daarvoor hun smartphone gebruiken. En in Maasbommel zijn in een schuur twee drugslaboratoria ontdekt. Eén voor de productie van Ecstasy en één voor amfetamine. Vanochtend kwam een vreemde damp uit de schuur. Waarschijnlijk is er iets misgegaan met de vele chemicaliën die daar lagen opgeslagen. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1. Winfried Baaiens. Steeds meer. Today. Jongeren krijgen melanoom, een zware vorm van huidkanker. Ja, vandaag is een campagne van start gegaan... die ons moet wijzen op de gevaren van zonnebaden. Nou, toch maar even... Nou, ten, ja, ik durf niet te zeggen of het jongeren zijn of niet hier aan tafel. Maar, ik die ben 39. Ik kreeg heel streng ik aan. Je, ja, ja, niet jongeren, toch. Ja, maar ja, toch, ja, toch ja, even ja. checken, hoe zit het met de zonnefactor? Als je, ben je een beetje een zon, zonmens, Hero Brinkman? Nou, ik ga niet uh, specifiek zonnen en ik ben al helemaal geen strandganger. Hij wordt wel heel snel nou bruin hier. Maar op Brinkman. ik word wel heel snel bruin. Ja, ja, dat klopt. Dan denk ja. je dat, echt uh, van, is dat nou een Marokkaan? Ja. Maar, het nee, heerlijk... het was dan Hero Brinkman. <laughs> nee, het is echt Hero Brinkman. <laughs> nee, het is echt Brinkman. Nee, de, ik zou, ik zou heb wel inderdaad echt leuk zijn één paspoort. Als Hero Brinkman maar, uh, nou met zo'n krijg je door het leven gaat. <laughs> ja, ja, ja. ja. Op, ja. Op, een, op een snorfiets met een paar handtassen. Op rug. Ja, ja, ja, dat is goed. Laten we ophalen. Hero <laughs> um, op Brinkman is hier. En we gaan het zo meteen hebben over Mark Rutte. Maar eerst gaan we daar. De tweets, yes. nu kikking, pak de vijftig hè? Pak de vijftig. Pak de vijftig? Ja ja, ja, ja, ja. Dat is zo bleek kink. als... Want... Ja, ik heb het echt nodig ook. Uh, goed, ja, uh, er is iemand jarig. Ronald, kom om. <tied> Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ja. Hippie <tied> ja. de biep, Heb je de biep, hoera! Ja. Hip Hip Hip Hip Hip Hip Hip Okay. Ja, houd maar op. Oké. Okay. Goed, ja, hij staat dus bij de Wereldrijd door. Iets met een boek. Hij kreeg ook veel felicitaties, zelfs van zijn oude club, FC Barcelona. Via Twitter zeiden ze: Ronald Koeman, de held van het Wembley Stadion in 1992, is 50 geworden vandaag. Van harte, Ronald. Nou, van ons ook. Rob van Veni zegt: Wat een geweldige vent is die Ronald Koeman? Nu al een held voor altijd. Gijs de Jong is iets minder blij en zegt: Ronald Koeman, vies overloper. Leuke jongen. Ramon Mindy heeft nog een geinig feitje bij Ronald Koeman. Hij zegt vandaag viert Koeman zijn 50ste verjaardag. Met 193 goals is Koeman de meest productieve verdediger aller tijden. Oh ja. Ja. Koeman zelf feliciteren. Dat kan je doen. Via koeman 1963 En dan het Weken Afstanden is bezig. Uh, schaatsers die twitteren daarover. Irene Wus, ze won de 3000 meter, zegt nu herstellen en zo lekker slapen. Morgen weer een dag en dan de 1500 meter. Sven Kramer meldt dat hij morgen eerst uh, tijdens de uh, laatste uh, rit van de 5 kilometer tegen Lee moet rijden. Hij krijgt er heel veel succeswensen op, op dit sheet. die sheet. Diana Valkenburg is iets minder tevreden. Ze zegt, ik ging voor mijn beste 3 kilometer meter van het seizoen, maar dat is hem niet geworden vandaag. Vierde geworden, balen. Op de morgen, dan is de 1500 meter. Boris de Groot is geen schaatser, maar gewoon een willekeurige twitteraar. Die vindt het wel wat irritant dat talent is begonnen en dat er toch nog schaatsen op televisie is. <laughs> en Tim Dousma die vindt het wel leuk om te kijken, maar zegt ook kunnen ze niet gewoon alle schaatswedstrijden in Tialf houden, want dan heb je wel een vol stadion. Dit is een beetje triest, zegt hij. Ja. een Beetje treurig, vond hij het. Luuk, kink, dankjewel voor de tweets. Um, uh, Laura Jansen, de nieuwe plaat al gehoord. Ik heb het liedje nog niet gehoord, nee. Oh, nou, dan ga ik die nu draaien, uh, niet toevallig. Maar uh, vanavond ook cd-presentatie van uh, deze... Uh, ja. Ja, een beetje Nederlandse half-Amerikaanse artiesten. Leuk. Queen of Elba is dit. It's heart. Keep your pain. In Amsterdam Noord staat ze nu uh, met uitzicht op het ei uh, haar nieuwe presentatie, of haar uh, album te presenteren. Queen of Elba, Lore Janssen was dat. Morgen is het precies 50 jaar geleden dat het eerste Beatles album Please, Please, Me, uitkwam. Een heugelijke dag voor Slans grootste fan, Arjan Pees, en die kennen we allemaal van de band, The Kick. En dat is toch wel de Nederlandse Beatles, eigenlijk. Uh, je kent ze van de nieuwste plaat: verliefd op een plaatje. Ik zag je. Beatles-fans in de studio hier? Ja, Boris van een beetje na mijn tijd, maar ik vind het wel leuk, hoor. Oh, okay. ja, ja, ik vind beatles leuk. Ja, ja. ja, jongens, kom op, zeg. Grondleggers van, van zoveel. Uh, dit nummer is gebaseerd op het Beatles-nummer I Saw Her Standing There. Uh, de kick is niet de enige die dat doet. Veel bands van nu laten zich inspireren door de Liverpoolse band. En waarom ze nog steeds zoveel invloed hebben... dat horen wij van Beatles-professor zelf, Arjan Spiets. We gaan het even hebben over de band der Bands. De band waar een hele hoop jonge bands nog een hoop van kunnen leren. Die ouderwetse Beatles met die mooie paddenstoelenkapsels. De Beatles die waren eigenlijk de allereerste echte popgroep. En daarnaast schreven de Beatles als een van de eerste hun eigen nummers... en speelden ze ook nog eens zelf alle instrumenten op die nummers. Uh, ze veranderden de structuur waaruit een liedje bestond. Ze speelden gitaarsolo's die in het verlengde lagen van de zangpartij. Dat was eigenlijk nog nooit gedaan. Ze bedachten nieuwe opnametechnieken... zoals het achterstevoren afspelen van de tape... om zo bepaalde effecten te creëren. Ze waren de eerste die een videoclip maakten om hun nummers te promoten. En dit alles brachten ze met een ongekend enthousiasme... en ze zagen er ook nog eens fucking goed uit. Ja, ja, ja, ja, hoor ik u denken. Kom dan nu maar met een goed voorbeeld van een band... die beïnvloed is door dat langharige tuig uit Liverpool. Nou, luister maar eens Radiohead met het nummer Karma Police. Als we dan luisteren naar Sexy Sadie van de Beatles... dan snapt u waar ze het vandaan hebben. Een nog duidelijker voorbeeld is de Offspring... die gewoon letterlijk gejat hebben van de Beatles... met het nummer Why Don't You Get A Job. Letterlijk gejat dus van Obla Di Obla Da. Nou, en als laatste, Oasis. Die hebben eigenlijk ieder nummer gejat van de Beatles, zou ik haar zeggen. Ze zijn best wel goed ook. Dit nummer, She's Electric, als je naar het einde luistert... dan hoor je direct waar ze het vandaan hebben. Natuurlijk van het einde van With a Little Help From My Friends... van, uiteraard, The Beatles.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 niet alleen een glaasje ranja, het wordt een mooie dag, een groot feest. Vandaar ook dat Nederland het van belang vindt dat er op een of andere manier betrokkenheid is, ook van de private sector. Dat het IMF participeert, dat wij grenzen stellen aan de totale omvang van een eventueel reddingspakket. Wij wonen hier, hè, meneer Rutte. Absoluut. Meneer Barik, zeg ik altijd. Meneer Barik is ook goed, wat u wilt. Prettige dag, hè? Prettige dag. Hoi. <laughs> Meneer Mark, waar loopt Mark Rutte eigenlijk warm voor als politicus? Er is veel kritiek op het leiderschap van de premier. Het houdt aan, heeft hij nou echt geen ideeën... of kan hij gewoon goed delegeren en is hij heel slim bezig? We gaan een klein uh, duikje in de ziel nemen van uh, Rutte... en dat doe ik hier met uh, Hero Brinkman en Boris van der Ham. Um, heren, uh, het regent aan uh, opmerkingen en kritiek uh, op het uh, beleid van Rutte... en uh, eigenlijk zijn manier van leiding geven... Een premier krijgt natuurlijk altijd kritiek. Uh, maar laten we toch eens even drie punten eruit halen en kijken wat jullie van die, uh, die punten vinden. En ik heb een paar stellingen voor je. De eerste is, Mark Rutte heeft geen flauw idee hoe Nederland er over tien jaar uit moet zien. Hij heeft geen visie, wordt gezegd. Nou ja, ik zei het dus straks al. Dat vind ik zo'n heel flauw argument. Want als je in de politiek zit. en hij is partijleider geweest. Hij is dat eigenlijk nog steeds. heeft een verkiezingsprogramma. Natuurlijk heeft hij wel een visie. Dat vind ik een beetje een flauw argument. Pechtold zegt dit. Buma zegt ja, dit. Jouw ja, eigen ja. Pechtold. Slob zegt dit. Ja, nou, van ben de staartjes. He, ik, ik, ik, ik, ik, ik kijk er wat, wat verder af. en dan vind ik dat een flauw argument. Visie. Je, altijd Als je niks meer weet te zeggen. dan zeg je. ja, iemand heeft geen visie. Dat heeft hij natuurlijk wel. De vraag is een beetje of die visie goed uitrolt. en of je er ook een beetje aan vasthoudt. Dat is, dat is meer de vraag. Maar natuurlijk heeft hij wel een visie. Zelfs ik heb behoefte aan iemand die zegt: uh, daar gaan we met z'n allen naartoe. Uh, ik wil uh, een soort plan, een visie, een uh, gedachte hierop brengen. je hebt met hem gewerkt, aan de onderhandelingstafel gezeten, zelfs uh, bij betrokkenen via de PVV natuurlijk waar je bij zat. Heeft hij? zo'n visie. Ja, hij heeft wel een visie. Alleen voor hem van belang is dat, die, uh, dat de VVD aan het roer blijft. Um, ik wil niet zeggen dat hij per se koste wat kost minister-president wil zijn. Maar hij wil in ieder geval wel heel graag de VVD in het kabinet hebben. En <tie> dat betekent in deze tijd dat je, uh, dat je dus uh, in, de, in het midden moet gaan zitten, dat je moet gaan schipperen. Mm -hmm. En dat is uh, het gebrek wat hij heeft aan uh, visie. Hij durft nu al niet zijn kaarten open en bloot neer te leggen. Hij durft niet te zeggen wij gaan met dit kabinet over voor tien jaar uh, uh, die koers in en wij gaan binnen Europa gaan we die positie nemen. Waarom niet? Omdat hij het liever zijn kaarten voor zijn post houdt, zodat hij die later op een ander moment kan uitspelen, op het moment dat hij dat kan. Uh, het is een pragmaticus op en top en dat zijn in crisistijden uh, niet de beste minister-presidenten. Ik, ik begin schreeuwig, maar zij er ook gelijk al wel bij. Uh, misschien is hij, uh, is hij wel heel slim bezig, want wat jij nu omschrijft is ook handig. Ja, als je vindt dat je als politieke partij uh, juist op het plus moet blijven zitten en juist uh, moet gaan voor zoveel mogelijk macht. Nou, misschien hebben de, ben de, je misschien de wel heel slim, de stabiliteit ik, nodig. Ik kan, je wel vertellen, kan ik kan je wel vertellen dat uh, het begint de, de, de notoire achterban van de VVD wel op te vallen. Hm. Uh, en die mensen die zijn uh, ontzettend teleurgesteld. Nu al, we zijn nog niet eens een jaar verder. En zijn nu al ontzettend teleurgesteld. Je ziet het aan de peilingen. Uh, dus ik denk dat uh, wat dat betreft dat het een kort gewin is. Hm. En dat die veel beter moet luisteren naar zijn achterban, naar de ondernemers... en naar die uh, middenklasse die uh, uiteindelijk de centen moet verdienen in dit land. Boris, um, uh, over Europa. Europa viel eventjes. Ja. Uh, daar heeft hij één ding, want hij heel vaak zegt dat de 3%-norm heilig is. Ja. Verder uh, komt daar niet zo heel duidelijk een visie. Het is ook een onderwerp wat misschien niet zo populair is op het moment... Om, uh, om, om heel erg hard voor te gaan. Mis je daar iets? Ja, ik mis daar wel een beetje. Kijk, op zichzelf is dat wel een visie. Want je kan zeggen, ja, het is heel belangrijk dat we ons aan onze afspraken houden. En als je de Grieken en de Cyprioten een beetje de... Ja, eh, kritiek op dat wil leveren... moet je natuurlijk het zelf goeie, het goede voorbeeld geven. Dus dat is op zichzelf wel een duidelijke visie. Alleen, je merkt niet dat hij... Je ziet hem heel erg schommelen. Aan de ene kant is het iemand die in het midden... ook van de VVD zit. Hij stond vroeger als een beetje... progressieve VVD'er bekend. Um, ja, hij is maar, dan dicht bij jou, denk ik ook uh, wel, toch? Ja, ik ja, denk het wel. En, maar tegelijkertijd... zag je natuurlijk ook dat de PVV heel erg aan het groeien was. En daarvoor ook nog Rita Verdonk. Dus hij schippert voortdurend tussen aan de ene kant... zijn eigen visie, die namelijk veel meer in het midden zit. En aan de andere kant moet hij ook dat soort partijen bij zich houden, dat soort kiezers bij zich houden. En dat maakt het heel erg lastig. En als, in de Tweede Kamer kan je dat nog wel doen, maar als minister-president kan je niet, je niet heel veel permitteren om hele rare dingen te gaan zeggen. En daardoor wordt hij dus een beetje onzichtbaar. Uh. Nou, dan uh. gaan we gelijk daar even op door. Mark Rutte is te onzichtbaar, is dan een nieuwe stelling. vicepremier Ascher Asscher bijvoorbeeld haalt uh, bijna dagelijks de kranten met pittige uitspraken. Ja, of, of dat goed is of niet, dat is een tweede. Maar zou dat niet de rol moeten zijn voor Mark Rutte? Ja, nou, je, je zou kunnen zeggen dat de, het gevaar wat af toen Lodewijk, als je daarmee loopt, dat je dat als minister-president niet zou moeten zoeken. Aan de andere kant, ik vind dus dat, dat hij vooral. Je vindt ont... hem te fel? Ik, nou, nee, ik vind hem als vicepremier... Kan, kan je die rol veel meer pakken. En ik vind, ben het soms ook heel erg eens met je op dat soort punten. Maar ik vind dat Rutte vooral heel erg onzichtbaar is. Hij heeft een visie, maar op het moment dat er echt mm. compromissen gesloten moeten worden, dan duikt ja. hij eigenlijk weg. Dan gaat hij ook er niet voor staan. Pas op het helemaal, op het einde wil hij dan nog wel zijn handtekeningen eraan geven. Maar je ziet niet dat hij ergens aan sleurt. Vroeger had je minister-president als Ruud Lubbers, die ging zich overal met bemoeien. Mm. Die liep niet meer elke uh, minister mee. Misschien mm. moet je dat ook niet hebben. Maar hoe hij het nu doet... lijkt eigenlijk een beetje op de manier waarop Balken... het dat destijds deed. Hij was er gewoon niet. Nee. Uh, Jeroen ja, Brinkman, eh, of vind, is het slim nogmaals? Uh, ik vind, ik geval, vind dat je heel duidelijk doet. verschil moet maken... tussen de minister-president die een visie heeft... en de minister-president die een kabinet leidt. En dat laatste, daar moet, moet ik gewoon heel eerlijk in zijn... dat doet Rutte fantastisch. Hij leidt op het goede moment, op de goede uh, uh, punten... leidt hij het kabinet. Mm. Op het moment dat Erdogan... Uh, uh, op bezoek is, dan weet Weet hij... Ook als minister-president zijn punten maken. Heel filijn, diplomatiek, maar hij weet zijn punten maken. Want hij maar zegt: dit, dit moet. Het en en op Bobo moment is bijvoorbeeld, hoe we niet. Het ministerieel niveau te bespreken, ja, dat precies. doet hij vandaag. Daar ja, dat zegt vind ik heel, heel erg goed. Dat dus zijn een van. procedurele maar, opmerking. Maar mag, mag, mag ik heel even. Op het moment juist? dat je een, een, een coalitie aan bent gegaan. met een linkse partij. net één zeteltje minder heeft dan jij dat hebt. Uh, uh, uh, dan is het niet meer dan logisch dat je ook die vicepremier. Uh, ook af en toe uh, natuurlijk naar voren laat schuiven. En zeker in deze periode, dat is de slimheid van Rutte. in deze periode is het voor Rutte natuurlijk heel erg uh, uh, handig... om te gaan duiken voor heel veel onderwerpen. Ja. Maar dat zijn voor de achterban van de VVD... niet altijd even aantrekkelijk onderwerpen. Kijk, uh, Mark Rutte die is de premier van het hele kabinet. Dus die moet ervoor zorgen dat dat kabinet het de rit uitzingt. En je zag de afgelopen maanden dat je wist dat die ministers niet een meerderheid hadden in de Eerste Kamer. En eigenlijk de maanden daarvoor... Hè, voordat er bijvoorbeeld bij dat wonenakkoord helemaal fout dreigde te lopen... Is er helemaal, is de, nee In de Eerste Kamer was er geen meerderheid. Ja. Um, en toen heeft eigenlijk Rutte helemaal niet... die ministers opgejut om, om te zeggen... Nou jongens, ga nou eens even met die, met die partijen kletsen. Mm. Ja, en dat moet je als minister-president wel doen. Je moet je wel toch met het algemene beleid ook bezighouden... en je ook af en toe er tegenaan bemoeien als ministers... zoals minister Blok van zijn eigen partij, te weinig deed. Nou, dat is heel gek dat de minister-president daar niet bovenop zit. Maar dat woning, even nog woning, woning, woning, woning, woning, woning, woning is wel door, door uh, Om ervoor te zorgen dat uh, uh, mensen zoals wij... of andere journalisten of mensen in de kroeg thuis... de uh, hele tijd dit gesprek blijven voeren. Hij is zo onzichtbaar. Hoe, wat zou hij nou kunnen doen? Welk thema zou hij nou kunnen oppakken, Boris? Geef me eens een advies. Vandaar kan je makkelijk in deze tijd toch even je gezicht laten zien, Mark. Ja, hij zou eigenlijk de concurrentie even met Lodewijk Asscher moeten gaan aangaan... rond sociale zekerheid. Daar is uh, Lodewijk Asscher de minister op. Ja, die maar, denkt ook, uh, dat is mijn uh, partij. Ja, maar hij kan zeggen, dit gaat, ook, gaat eigenlijk over het algemene kabinetsbeleid. Uh, hij kan ook laten zien dat hij met, met, al, dat soort, uh, met al dat soort groepen in, in, in onderhandeling gaat... En wat hij ook kan doen, is um, ervoor zorgen... Dat, um, dat hij ook daarin veel eerder een lijn trekt. En dat hij dat veel meer naar zich toetrekt. Hij weet veel van het onderwerp. Hij is ook staatssecretaris van Sociale Zaken geweest. Dus ik zou zeggen, dat is het volgende grote ding... Op Sociale ding... Zaken, daar, ja. zijn, daar ligt ruimte. Ja, absoluut. Ik wil nog één stelling voorleggen. Want Mark Rutte zit nu in een, al een tijd natuurlijk in, een, in een rol... waarin hij wel op gebonden is. Wellicht, laatste stelling, Mark Rutte is eigenlijk veel gelukkiger... als hij geen premier is. Nee, dat, uh, dat denk ik niet. Ik denk dat hij uh, helemaal in zijn element zit. Want hij, uh, hij is natuurlijk... Binnen de VVD. Hij was de bevlogen die beter. Behoorlijk uh, progressief. Ja, maar hij, hij, wat hij ook kan is... Hij is zo pragmatisch, uh, pragmat, pragmatisch dat hij kan schipperen. Het maakt hem niet zoveel uit wat dat betreft... in welke richting uh, het hele, het hele uh, beleid gaat. En dat, en dat doet hij op, op, op en top. Uh, ik, ik wil er één ding bij zeggen. Hij doet het overal, maar niet... Uh, richting Europa en ook niet wat betreft het economisch beleid in dit land. Hij laat te veel, uh, vind ik, uh, zijn uh, uh, hoofd hangen uh, naar, uh, naar de PvdA... wat betreft uh, de lasten voor de ondernemers en voor die mensen... Maar kortom, hij zou VVD veel vvd beter een ministeriële positie kunnen nemen. Wellicht op één onderwerp. Nu moet hij natuurlijk alles doen. Nee, maar wat Jij zegt, wat hij, laat, hij, hij nooit moet doen gaan is dat wat Boris van der Ham net zegt. Namelijk de strijd aangaan met sociale zaken, de strijd aangaan met asje. Dat moet hij natuurlijk nooit doen. Wat, wat zij met z'n tweeën, uh, wat de PvdA en de VVD natuurlijk met elkaar... Uh, uh, voor, uh, beide uh, voor, voor uh, voordeel hebben... is in ieder geval drie jaar lang deze rit uitzingen... Mm. in de hoop dat de crisis aantrekt... en dan de vruchten Deke kunnen worden trekt. Ja, ja, ja nee. precies. En even tot slot. Kort nog, uh, zou het niet gewoon fijner zijn... als hij bijvoorbeeld nog een stapje terug had genomen? Misschien is het nog te vroeg. Dat is nog een jonge man ook. Nou, iedereen... Je zei net, het was een bevlogen beter. Eigenlijk was hij helemaal niet zo'n populair politicus... tot net voor de verkiezingen uh, in 2010. En toen werd hij opeens premier, omdat hij de grootste werd. Maar hij heeft in de, als Kamerlid, als partijleider... stond hij heel begonnen vuur van zijn eigen partij. Ze zagen hem eigenlijk niet zitten, hij moest eigenlijk weg. Hij kreeg in de kritiek in de media, zijn eigen partij. En je ziet eigenlijk, dat omdat hij het nu niet zo heel goed doet... dat het nu ook weer kritiek komt vanuit die fractie. Hm. Hij, heeft, hij heeft nooit echt heel goed gelegen bij, bij dus de BPD. Dus hij zit toch wel goed? Nou, nou ja, hij zit nu in ieder geval op een Vooral doorgaan plek, want, is de conclusie. Ja, dat, dat kan, kan haast niet anders. <laughs> ja. Heer op Rikbaan, Boris van der Ham over Mark Rutte, dank jullie wel. En omdat jullie zulke liefhebbers zijn van poëzie... Uh, en omdat er zoveel fans zijn die zitten te luisteren... Uh, Gaat het over die uh, krap? Nee, ik weet niet of het een Het Zou laatste deel zijn, van de bloemlezing van Tim Hofman. Hij maakt Instagram gedichten en het heeft allemaal te maken... met de nacht van de poëzie aanstaande zaterdag. Laten we naar deel 3 gaan luisteren. BNN voor gevorderden. Goedenavond. Vandaag bij Die Before You Try... zal Steven proberen te jong leren met 14 pistars noten... nadat hij zichzelf een aantal keren door zijn hoofd heeft geschoten. Nou, Wat jammer dat het niet over die krap gaat. Nee, ja, maar het, is, uh, ja, ja, het moet wat, wat... wel even een beetje tijd nodig om uh, kunst nee. te laten worden. Ja, dat is waar. Dat is waar. Um, uh, klachten over de gedichten kunnen naar Ed de Broer van <laughs> Roos op Twitter. <laughs> en alle complimenten naar NBN Today natuurlijk. Um, uh, Pasen, uh, mocht je zorgen maken, geen lege schappen met Pasen. Zo ziet het er in ieder geval naar uit. Albert Heijn en de FNV zijn het namelijk eens over een nieuwe cao... voor werknemers van distributiecentra. En Ron Meijer is van FNV en de man achter deze onderhandeling... en ook achter de stakingen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij zat hier onla onlangs nog en toen uh, spraken wij nog met elkaar over jouw grote succes dat je iedereen op de been kreeg. Uh, hè, het zou actie, actie, actie worden en het is opgelost. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We zijn altijd los. Wat is er afgesproken? Nou, er is afgesproken dat er uh, werkzekerheid is voor de vaste krachten. Die hebben de ontslagbescherming min of meer afgesproken in de CAO tot 2020. En uh, voor de uh, uitzendkrachten is afgesproken dat, die, uh, dat er 200 een baan krijgen bij Albert Heijn. En mm -hmm. dat de karo's zelf een onzekerheid stopt. Dat wil zeggen... Uh, en normaal mens, werken mensen een jaar en dan werden ze er een half jaar uh, uitgezet en dan mochten ze weer terugkeren tegen het laagste loon. Dat kan niet langer. Uh, en daarnaast uh, uh, hebben we ook de stakende uitzendkrachten, wat redelijk uniek is, uh, een stuk of honderd, die krijgen ook een baan bij Albert Heijn. Hm? Dus wat dat betreft, ja, er wordt vaak gezegd over de vakbond dat die er alleen maar voor de insiders Stakenloon. is. Nou, deze vakbond is er voor de alveilers, zou je kunnen zeggen, voor de uitzendkrachten en voor de vaste krachten. En ja, we zijn aan bij onderhandelingen moet je ook altijd iets inleveren. Wat, wat heb je niet gekregen, wat je wilde? Ja, zeker. Uh, denk, we hebben altijd gezegd, zekerheid is het allerbelangrijkste. Uh, en dan staat er in over dat er een loodvolging staat van 1,75% per jaar, dus 3,5% of 2 jaar. Ja, die hadden wij graag wat hoger gezien. Maar ja, zekerheid was voor onze, is voor onze achterban veel belangrijker dan de loodvolging. Hm. Even samenvattend, uh, jullie vonden dat Albert Heijn te veel uitzendkrachten inzet. Uh, die krijgen nu dus na drie jaar vast contract en een betere ontslagbescherming voor vaste medewerkers. Dat is wat de winst is wat jullie betreft. Ja, en dat de carousel stopt, hè, dus een jaartje werken, een halfjaartje ja. draait en dan tegen het laagse terugkeren. Dat kan dus niet meer. En dat is misschien wel een allerlei afspraak. Nou, dreigden jullie uh, met uh, lege rond Pasen. Uh, is allemaal niet meer nodig? Nee, is niet meer nodig. Uh, althans, uh, kijk, onze leden hebben al het laatste woord. Maar, wij, uh, maar bij de onderhandelingen nemen we altijd uh, kaderleden mee. Die zijn echt uh, zo trots als een pauw. Die lopen met de bos vooruit nu, uh, uh, uh, laten we zeggen, uh, door hun stad. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik, uh, ik ga ervan uit dat onze leden morgen massaal en uh, unaniem uh, instemmen met, uh, met dit praktische Dat ze overigens zelf bereikt hebben. Ja. De moedige helden door een week te staan. Ja. Rolmeijer van de FNV, dankjewel en gefeliciteerd. Graag today. Winfried Bajens. Waarover heeft bekend Nederland zich vandaag druk gemaakt? Even een rondje langs de velden. We beginnen bij schrijver Philip Huff. Hij vraagt zich iets af. Adi Winfried, mag ik zomaar een gedicht voorlezen op de radio? Bijvoorbeeld dit gedicht. Met handen kun je alles. Een sigaret opsteken, haren strelen, een borst aanraken, een borst niet aanraken. Dit allemaal opschrijven. Men moest maar eens ophouden, tenminste in de vakantie met daar zo'n waarde onderscheid tussen te maken. En uh, stilist van de sterren, Fred van der Leer dan, uh, die is klaar voor de lente. Hey, Winfried, nou dit is Fred live op donderdagavond voor het laatste woord. Wat een klote dag was vandaag. Ik heb serieus, ik dacht ik dwing het af, ik doe gewoon schoenen aan zonder sokken. Gaat het sneeuwen? Verzin je toch niet? Ben ik klaar mee. ben er klaar mee. Ik ga onder de tekens en ik zie het morgen alweer. Nou. Ja, dat was uh, Fred van Leer. Om oh, is kenbaar, Fred van Leer. niet morgens nog. Ja, je hebt van die mensen die niet uh, kunnen koken. Ik heb zojuist een magnetron maaltijd. Um, na zes minuten, zonder gaatjes en met een kartonnen omhulsel... smeulend uit, uit de magnetron gehaald. Ik, ik, ga ga jou, sorry Caroline, ik ga jou smakelijk eten wensen en, en een wens langs de lijn komt hij zo. Dankjewel. En wel. Yes. Dag. <hums> Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Echt waar? Thomas Agda, komt hij -ie langs? Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Ja, die man heeft het altijd druk. Met zingen, acteren, componeren is volgens mij onlangs getrouwd. Kortom, dat hij tijd heeft voor ons. Mooi, toch? Patrick Lodiers met een persoonlijke... Gesprek in een hotel in Amsterdam. Maar ja, welke plaat draai je uitgerekend voor Thomas Akta? De overnachting zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.